Gert Kluk NOS-journaal. De bewoner van het huis in Den Bosch waar vannacht een explosie was... krijgt een gebiedsverbod van een maand. Het huis gaat dan op slot, melden de gemeente. Volgens Omroep Brabant woont in het huis de vriendin van Klaas Otto... de oprichter van motorclub No Surrender. Ook hij mag een maand niet bij de woning komen. Woensdag was er in dezelfde wijk ook een explosie. De politie onderzoekt of de woning die vannacht werd getroffen... het eigenlijke doelwit was. Gastland Engeland heeft het EK Voetbal voor Vrouwen gewonnen. Op Wembley in Londen versloegen de Engelsen Duitsland met 2-1. Na 90 minuten stond het 1-1 en was er een verlenging nodig. De binnende goal viel na 110 minuten en werd gemaakt door Chloe Kelly. Engeland werd gecoacht door Sarina Wiegman. In 2017 werd ze met de Nederlandse Vrouwen Europees kampioen. Het parlementsgebouw in Baghdad wordt nog steeds bezet... door honderden aanhangers van de siëtische geestelijke Muqtada al-Sadr. Gisteren bestormden ze het gebouw in de zwaar beveiligde groene zone van Baghdad... waar ook ambassades staan. De bezetters hebben matrassen neergelegd... en willen pas weggaan als hun eisen zijn ingewilligd. Ze eisen nieuwe verkiezingen, wijziging van de grondwet... en het vertrek van tegenstanders van Sadr. De partij van Sadr won vorig jaar de verkiezingen... maar het land zit nog steeds onder regering. Voormalig radiopresentator Jan Steeman is overleden, meldt Afro Tros. Steeman presenteerde onder meer het stenen tijdperk en arbeidsvitamine... het langslopende landelijke radioprogramma ter wereld. Jan Steeman was 76 jaar. Het weer overwegend bewolkt en af en toe regen of motregen. Ook vanavond en vannacht bewolking en soms regen. Morgen overdag eerst grijs, later vanuit het noorden zon door 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. The FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A9 in beide richtingen bij Knopend Velzen. 20 minuten vertraging, want de brug heeft daar even opengestaan. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM! Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Pixel Radio Show 1501 hier op ZFM. We gaan weer beginnen met een uurtje nieuw-age muziek. En dat doen we met Sherry Finster van Higher Level Media. Ja, en Hard Dance Records. Het is ongelooflijk wat die vrouw produceert. Een solo, maar ook uh, met andere artiesten. Zelfs speelt ze een verschillende soorten fluiten. Um, en Sherry, ja, die heeft er een hele business van gemaakt, dat kan je wel zeggen. Dit is een EP'tje. Er staan een stuk of 4, 5 nummers op. Mystic Breezes, zo heet dat. En dat doet ze met Verona Ragone. Zo spreek ik het maar even uit. Daarna komt Gene Vive Walker. Met het album Home Songs. En dat zijn dus de nieuwe werken in dit tweede uur. Dan gaan we terug in de tijd met uh, Bluegrass en een, uh, een cd met heel veel tracks. Het zijn ook niet zo lange tracks, dus er kunnen er altijd veel op. En dat is een uh, pittig nummertje, valt een beetje uit de toon. Maar ja, het, uh, het hoort er nou helemaal even bij. De variatie hebben, willen we graag groot houden in dit programma. Dan op de achtergrond hoor je Wing Goodall, ook met een fluitje. En dat is de Table. En de track heet The Path of Marilyn. En, en ik had er net vorige uur over dat hij een aantal cd's heeft gemaakt. Juist ja, noemden we dat in 1998. Uh, met, uh, ja, zeg maar muzikale verhalen rondom de mythes van King Arthur. En uh, nou ja, en dat soort dingen allemaal. Goed, peacefulradio.info, daar vind je de playlist en dit programma. En ik wens je heel veel luisterplezier. Pianist Deborah Offenhauser, and you are listening to Peaceful Radio Station. to the sounds of peaceful radio.